Spoedige start. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Vanwege de problemen in Den Haag rond de zorgwet... gaat premier Rutte niet naar de EU-top in Brussel. Hij heeft gevraagd of premier Bettel van Luxemburg... ook namens hem het woord wil voeren. Minister Koenders zal Bettel in Brussel bijpraten. De drie PvdA-Eerste Kamerleden die tegen de zorgwet hebben gestemd... weigeren de garantie te geven dat ze wel akkoord gaan... met een nieuwe andere wet. Ze zeggen dat een Eerste Kamerlid pas in de laatste fase... zijn stem bepaalt. De VVD denkt er nu over na of dat voor de partij voldoende is. Thuishulporganisatie Thebe uit Breda heeft faillissement aangevraagd. Bij het bedrijf werken 1900 mensen, van wie 1300 in vaste dienst. Thebe draait al jaren met verlies. De vooruitzichten zijn vanwege de bezuinigingen ook slecht. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om het bedrijf te redden. Deze zomer stemde een deel van het personeel nog in... met een nieuwe, slechter betaalde functie als thuishulp. Thebe levert ook thuiszorg, kraamzorg en verpleeghuiszorg. Maar voor die delen van het bedrijf heeft een faillissement geen gevolgen. Sportwagenfabrikant Spijker is failliet verklaard. Spijker had onlangs al uitstel van betaling gekregen... en wachtte nog op een overbruggingskrediet, maar dat kwam te laat. Spijker maakte in januari 2010 bekend het Zweedse merk Saab over te nemen. Nog geen twee jaar later werd Saab failliet verklaard. Het gaat al jaren slecht met Spijker, maar tot nu toe wist topman Victor Muller een bankroet steeds op het nippertje af te wenden. Spijker wil verder als fabrikant van elektrische auto's. Het aantal klachten over de kankerverwekkende chroomverf loopt op. Inmiddels hebben zich zo'n 1250 werknemers en oud-medewerkers van Defensie gemeld. Dat zijn er ongeveer 125 meer dan bij de vorige inventarisatie. Blijkt uit een brief die minister Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Meer dan 350 van de melders zeggen medische klachten te hebben. Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is 11 tot 14 graden bij een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgen eerst regen, later breekt vanuit het noordwesten de zon door. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog wel mee met de drukte, ondanks het herfstige weer. 12 files nu, 50 kilometer. Dit zijn de files van 3 kilometer en langer. De A1 Amsterdam Amersfoort bij knooppunt Diemen 3 en bij Eembrug nog eens 6. A7 Zaandam Hoorn bij de afrit Avenhoorn 3 kilometer. De A10 Zuid tussen Osdorp en Oud-Zuid 3. De A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 kilometer. A15 Gorkem Nijmegen tussen Knopendel en Wadernooijen 6. A20 Gouda, Hoek van Holland naar Gouda bij het plein 4 kilometer.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 Het is vandaag donderdag 19 december en voor de laatste maal dit jaar... twee uur voor live. Allereerst wil ik mij verontschuldigen voor mijn stem, verkoudheid. Dus haast geen stem en af en toe een beetje schor. In het eerste uur rond de klok van half vijf de column van Mandy Schorel. En in het tweede uur rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel lekkere muziek. En deze uitzending zal in het teken staan van, hoe kan het ook anders, kerstmis. En zoals u voor mij gewend bent, start ik weer met de Beatles. En alweer, hoe kan het ook anders, Christmas Time is Here Again uit 1967. Een kerstliedje opgenomen door de Beatles voor een fanclub Christmas Record. De spreuk van de dag? Je kunt beter een nachtje slapen over wat je van plan bent, dan wakker te liggen over wat je gedaan hebt. Ik wens u veel plezier. Here, I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good New Year. George Harrison speaking, I'd like to take this opportunity of wishing you a very Merry Christmas listeners everywhere. This is Bingo Starr and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. On, and your bonny play us through I'll be bristling to you people All the best from me to you When the beastie drag o' mutton To the heather and little hen I'll be strutting with my tether To your arms once back again Fuck away Openluchtkerszang. Terwijl de vuurporten branden op het kerkplein worden de traditionele en minder bekende kerstliederen buiten op het terras gezongen door het gemengd zandvoort koper ensemble. Bekend van smartlappen en zeeliederen. Er zijn kerstboeken te koop waarvan de opbrengst bestemd is voor een heel goed doel namelijk bestrijding stille armoe in de regio van de stichting bijzondere hulp. Wie een boekje aanschaft krijgt van kopertje een glaasje kerstwijn. Komt allen tezamen en zing mee. Zondag 21 december, aanvang om 3 uur middags, is er een kerstconcert met de Halem Voices onder leiding van Sader Barrett. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Halem Voices streeft een kwalitatief hoogwaardige uitvoering en schuwt daarbij de muzikale uitdaging niet. Het koor wil mooie en toegankelijke muziek ten gehore brengen en hoopt daarmee de brede doelgroep voor klassieke muziek te interesseren. Het repertoire omvat inmiddels tal van religieuze en wereldwijde werken uit de Renaissance. Maar ook uit de klassieke en romantische periode. Halem Voices bestaat uit 17 zangers en zangeressen. die merendeels afkomstig zijn van de Halem Koorschool Sint Bavo. Het koor staat onder leiding van dirigente Sada Barrett. Meer informatie: Protestantse kerk, Poststraat 1. En het kost 5 euro per persoon. De website is www. Classicconcerts.nl Het ritme van Zandvoort.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 Ook dit seizoen kunt u weer genieten van prachtige jazzmuziek 21 december aanvang om drie uur smiddags. Super Voices is een professioneel zangtrio met zeer ervaren en gelouterde zangeressen. Zangeres Nathalie Moesklee was vorig jaar als soliste gast en maakte een geweldige indruk. Nu treedt ze op met haar collega Luzette Snellenburg en Liane Hogeveen als het trio Super Voices. Lucette studeerde cum laude af aan het Hilversumse conservatorium en bespeelt grote zalen met het gemak van een vakvrouw. Ze toerde als solist onder andere met het Metropole Orkest en het WDR Big Band. De stemmen mengen zich onderling prachtig en de arrangementen zijn een genot om naar te luisteren. De gebleide muzici zijn pianist Jane Louis van Dam, slagwerker Mark Schenk en contrabassist Erik Timmermans.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 Jess in Zandvoort.nl een speciale kerstvoorstelling. Op zondagmiddag 21 december om drie uur middags... geeft het Verteltheater van de Blauwe Kom... een speciale kunstkerstvoorstelling. Dichtbij en van ver. Met poëzie, verhalen en live muziek. Geïnspireerd op de expositie Kunst over Grenzen. Meer informatie, Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1. Het e-mailadres, deblauwekom.nl Oud en nieuw feest bij Laura en Hardy op 31 december om 9 uur s'avonds. Het jaar spetterend afsluiten met vrienden? Dat kan bij Laura en Hardy tijdens het Oud en Nieuwjaarsfeest. Ook dit jaar zal er een koud en warm buffet zijn. Genoeg te drinken en natuurlijk tijdens de jaarwisseling champagne en oliebollen. Gelied we tijdig aanmelden. Meer informatie, Laura en Hardy, Haltestraat nummer 46. My heart, I lost inside of you De ja, ja. column van de, van de, van de week, week. Bijnamen, spotnamen, geuzenamen of koosnamen. Wat vroeger meerdere mensen bekend waren onder dezelfde naam, was het gebruikelijk om onderscheid te maken door gebruik van een bijnaam. Soms waren mensen bekender onder deze naam dan onder hun werkelijke naam. De bijnamen hadden vaak betrekking op het werk of beroep van de man of de vrouw. Het straatleven, fysieke eigenschappen, kwaal, gebrek of afwijking. Uitspraken, gedrag en of kleding. Soms per persoon, soms in breder verband. De oudere generatie onder ons weet ongetwijfeld feilloos te vertellen... waarom wij, geboren en getogen zandvoorters, de bijnaam scharrekop hebben. Maar weten de jongere generatie het eigenlijk ook? Ik merkte dat het antwoord schuldig bleef. Iemand vroeg mij laatst, een schar, wat is toch een vissoort... Dat klopt inderdaad. Een schar is familie van de school. En ik kan ook de koppeling maken tussen vis en de kust waar de mensen wonen. Maar wat is de betekenis achter het woord kop? Onze eigen VVV-kantoor geeft uitleg op hun site... Zandvoorters hebben heel toepasselijk de bijnaam van scharrekoppen gekregen. De jaarboeken vermelden ons dat de Zandvoortse mannen een karige cent konden bijverdienen... in de grootscheepse zandafgravingen in het duingebied... Dit zand werd afgegraven ten behoeve van de stadsuitbreidingen van Haarlem, maar vooral Amsterdam. Het werk gedurende de wintermaanden was rauw en hard en de mannen kouden tijdens het werk op zouten scharren om zo hun zoutgehalte op pijl te houden. Deze scharren werden van oudsher door de zandvoorters in de duinen gerookt en in Haarlem verkocht als Haarlemse scharren en vonden daar gretig aftrek. Sindsdien is de bijnaam voor een zandvoorter dus scharrekop. Dank voor deze uitleg. De strekking is duidelijk. Maar hoewel de verwijzing naar rauw en hardwerkende mannen wijst, rijst dan toch de vraag, geldt de bijnaam eigenlijk ook voor vrouwen? Of vertel ik mijn hele leven al ten onrechte dat ik een heuse scharrekoop ben? Mandy Schorel. het bij Holland Casino met Sound Perfect 28 december, aanvang half vier smiddags. Met een kleine, flexibele bezetting van geroutineerde muzikanten brengt Sound Perfect live muziek van hoge kwaliteit. Dankzij digitale technieken klinkt het trio als een complete band. Het repertoire en volume stemmen zij daarbij geheel af op uw wensen. Sound Perfect speelt met plezier omdat het repertoire bij hem past: jazz, pop, rock.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 We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM If this is true or then, what will I think? Will I stay, or rather I will get away?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 But I, I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry.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 Ook de kerstman is zeker aanwezig met zijn gezin. Alle kinderen mogen met de kerstman en zijn gezin op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Grand Café XL. Op het kerkplein staat dankzij de medewerker van Centerparks een levende kerststal. De kinderen die er durven mogen en mogen de schaapjes en de geitjes komen aaien. In de protestantse kerk in een doorlopende programma met muziek, voorlezingen en poppenkast. Loopt u vooral even naar binnen. Op het Kerkplein zullen muzikale optredens plaatsvinden. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen is er een boekje te koop. Het boekje kost 4 euro. Het boekje is vanaf donderdag 6 december te koop bij Bruna op de Grote Krocht. Natuurlijk ook op de avond zelf bij de kassa op het Kerkplein. In het boekje zullen zitten waardebonnen voor chocolademelk, een betoverende cake lolly en een sprookjesoliebol. Ook zit er in het boekje een kortingbon voor de ijsbaan en wat heel aantrekkelijk maakt om het boekje te kopen. In het boekje staan ook plaatjes van sprookjesfiguren. Voor een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Leuk, het om alle handtekeningen te verzamelen. Vart over zes zal de sprookjeswandeling worden afgesloten met muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Ze zingen kinderkerstliedjes, het allemaal en zing mee. Kom allemaal verkleed op zaterdag 20 december. Een deskundige jury kijkt welke kinderen het mooist verkleed zijn. Er zijn mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal bij de afsluiting in de kerk plaatsvinden. Dit geldt natuurlijk alleen voor de deelnemers. Hoewel het erg leuk is als de ouders ook verkleed komen. Dit evenement wordt georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Tevens is er op zaterdag 20 december winterwonder Kraamtje georganiseerd door Rekenjade. Ze organiseren een gezellige middag in het Centrum Zandvoorts Museum. Deelname kost slechts 2,50. Ook deze kaarten zijn te koop bij de kassa op het Kerkplein. Van 2 tot 5. Het is ook mogelijk om een combinatiekaart te kopen en die kost 6 euro. Dan kun je meedoen aan Winter Sante Kraampje en de Sprookwandeling. Meer informatie website www.sprookjeswandeling.nl U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.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 That there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Woensdag 31 december organiseert Swingstation een bruisende 30-plus disco en dance oud en nieuw feest. Bij Club Nautic in Zandvoort. Kom lekker dansen op deze toplocatie aan de Noordzeekust. Er is voor elk wat wils. In de 70, 80 en 90 area draait DJ Wally de beste dancehits van de leer. In de dance- en house-area mixt DJ Jeff Koethart de beat van 90 tot nu. Aanvang is half negen s'avonds. De toegang 27,50 en dit is inclusief onhapjes en de toast op het moment Supreme van het nieuwe jaar. Dresscoach op deze speciale avond is mooi en feestelijk. Beach Club Nautic is een trendy strandpaviljoen aan het noordelijke boulevard Benaar 23 in Zandvoort. De avond is uniek, want het is de eerste keer in Nederland dat een oud en nieuw feest in een strandpaviljoen wordt gehouden. De openingstijden zijn van half negen tot twee uur s nachts. Een tip, zorg dat je voor elf uur binnen bent. Kaarten zijn verkrijgbaar bij www.swingstation.nl of bij Club Nautic, Primera Shops en VVV Zandvoort. De NT-prijs tot nu en tot 23 december is 27,50, daarna is het 35 euro. Meer informatie op www.swingstation.nl of bel organisatie William Appelman 023 3020206 of 06 Ja, ik Die ooit verdwijnt, laat mij dan neer. Zandvoort Loopt is een sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem en bestaat uit twee gedeeltes. Een kleine groep van 10 à 15 lopers zal in estafettevorm lopen van Leeuwarden naar Zandvoort. En hopelijk een hele grote groep zal vanuit Zandvoort of Overveen hardlopen naar de Grote Mart in Haarlem. Deze groep loopt 5 of ruim 10 kilometer. Als grote groep Zandvoorters zullen wij dan de grote markt in Haarlem opkomen, op op Zandvoort te promoten en natuurlijk een grote check overhandigen aan het Glazen Huis. Deelnemen aan deze actie is heel simpel. Je schrijft via inschrijfformulier in voor de run van 5 of 10 kilometer. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin een betalings- en donatieinstructie. Het inschrijfgeld, minus de kosten voor een shirt, worden gedoneerd. Zo draagt iedere deelnemer automatisch bij aan dit goede doel. Extra doneren mag natuurlijk altijd. Daarnaast kan iedere deelnemer zich laten sponsoren voor vrienden, familie en werkgevers. Meedoen kost 15 euro. Zie de website www.zandvoortloopt.nl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 Na het nieuws en de boodschappen ben ik weer graag bij u terug. Tot zo.